Ik heb er lang over nagedacht wat met elkaar te delen deze morgen. Ik denk, weet je wat we doen? We gaan het hebben over religie en relatie. Waarom heeft dit daar altijd over? Iedereen heeft een afwijking, toch? Maar... Het woord in alle geledingen gaat over twee zaken. Religie en relatie. Klopt dat? We gaan eens kijken. En ik heb het de laatste keer gehad over een bruiloft. Te kanaan. Dat klopt, hè? Oké. Okay. En daarvoor had ik het over. Een paar feesten, feest, heerlijk hè. En daarvoor hebben we besproken Poerimfeest en Ganouka hebben we besproken. En het is zo geweldig, alles tintelt ook in mij, want we zijn op weg naar Pesach. En naar Pesach, dat feest wat daarover gezegd kan worden. Maar vandaag wil ik het hebben over een ander stukje uit wat men zegt, het evangelie van Johannes. Want we hebben het gehad, vrede keer, over de bruiloft te Kana. En over Johannes. En dan niet over de vermeende Johannes die hier vermeld staat... Maar we hebben het gehad over Johannes de Doper. Weet u nog? Onwaarschijnlijk. Want Yeshua zegt, er is uit de vrouw geboren geen groter dan Johannes. Ja. Maar in ieder, de kleinste vanuit het koninkrijk, is groter dan hij. Pardon. En het mooie is, in dit evangelie, we hebben natuurlijk vier evangelieën. Voor mij zijn het er feitelijk vijf. Welke zou ik er dan nog bij willen hebben? Openbaringen. De vier evangelieën. En die vier evangelieën worden traditioneel natuurlijk opgesplitst in de drie. Synoptische, Synoptische en Johannes. Waarom? Want synopsis betekent feitelijk ooggetuigenverslag. Dat is mooi, want Matthäus was een ooggetuige, of niet? Marcus? Lucas? Marcus ook niet. En toch noemt men dat een ooggetuigenverslag. Waarom wordt dat zo genoemd? Dat wordt zo genoemd omdat zij feitelijkheden op rij hebben gezet. En die evangelieën die worden dus belicht vanuit de wereld. Maar dat evangelie van Johannes... is van een compleet andere dimensie. Start ook compleet anders, toch? Het geeft gelijk... één stuk aan. Want het opent namelijk met... berre. En dus acuut verwijst dit naar... Het begin, want Hij die alles verklaart vanaf het begin, dat is wat de profeet Jezaja zegt. Hij die alles verklaart vanaf het begin. En de Evangelie handelen natuurlijk over Yeshua, Messias, of zoals het ...in de meeste bijbels geschreven staat... ...Jezus Christus. Hoe vaak... ...komt dan... ...het woord Jezus Christus... Yeshua Messias... ...voor in de evangelie? Iemand enig idee? paar honderd? Tenminste? Of tenminste één keer. Nou, wie zit er dan er dichtst bij? Degene die zegt een paar honderd of degene die zegt tenminste één keer? Tenminste één keer. Maar dat staat maar twee keer vermeld. Het woord Jezus of Christus is ontelbare keren. Maar de naam Jezus Christus, twee keer. Leuk, zoek het maar op. En die staan allebei in welke evangelie? In de Johannes-evangelie. Die twee woorden samen worden maar twee keer gebruikt, en allebei in dit evangelie. Want dat staat er namelijk. In het begin staat er dat de Torah zijn door Mosje gegeven, maar de waarheid en genade door Yeshua, Messias. Waarom staat dat daar? Is de Torah niet dan de waarheid? Ik weet wel zeker dat dat de waarheid is. De Torah of waarheid zijn feitelijk hetzelfde. Maar er staat dat de waarheid is gegeven door Moshe. Er staat in het begin van dit evangelie geschreven. En dat staat... In 1,17. En dan lees ik het even vanaf, laten we zeggen 15. Deze was het, Yeshua Messiah, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op. Genade, want de Torah is door Mosje gegeven, maar de genade en de waarheid door Yeshua, lu, Halleluja. Ik heb het gehad over de bruiloft te kanaan en ik wil graag met jullie gaan naar een genezing op de Shabbat. En dat is Johannes 5. Het mooie is dat... Als we ook gaan kijken naar de wondertekenen die Yeshua doet, wat valt er dan ook op tussen die evangelieën? Dat die wonderen die beginnen in jo bij Johannes, Jochanan, die komen namelijk niet voor in de, in de andere. Tuurlijk zijn er wel raakvlakken, maar de bruiloft de Kana komt daar niet in voor. En ook deze komt daar niet in voor. Komt het gesprek met de Samaritaanse vrouw daarin voor. Dat evangelie is van een andere orde. Het is namelijk niet van deze... Het is niet van deze wereld. En ik ga lezen. Daarna was er een feest der Joden... en Yeshua ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieke, blinde, verlamde en verschrompelde. En dan staat er tussen haakjes, die, verwachten op, die wachten op de beweging van het water... Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad. En dan bewoog het water. Wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Yeshua liggen en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zeide hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezhua zeide tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en hij nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Shabbat op die dag. En de Joden zeiden tot de genezende, het is Shabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft. Die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uw weegs. Zij vroeg hem: Wie is de mens die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uw weegs? En de genezene wist niet wie het was, want Yeshua was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Yeshua hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Yeshua was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Yeshua vervolgen, omdat hij deze dingen op Shabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En hierom dan trachtte de Joden... Des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Shabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Tot zover. Wat vinden wij nou van zo'n verhaal? Waar gaat dit over? Wie van u heeft een idee waar dit over gaat? Israël in de woestijn. Israël in de woestijn. Ja. 38 jaar. Wie zijn die lamme blinden die daar liggen? Leidende mensen. Wat dacht u van ons? Wie van u kan zich daarmee verenigen? Nee. Wie niet? Ja, ik allemaal zieken. Mensen die gezondigd hebben. Mensen die gezondigd hebben. Wat betekent dat? Zonde betekent het missen van je doel. Wat is dan het doel? Wat is het doel? Wat zijn dat voor mensen die daar liggen? Zij zijn ziek. Nou is het mooi als je het in het Engels leest, dan is de vraag van Yeshua ook anders. Want die vraagt dan, would you like to become whole? Oftewel, heel. En het hele evangelie van Johannes gaat hierover. Het gaat nergens anders over. Want het doel is om heel te worden. Oftewel, compleet te worden. Al deze mensen liggen bij het bad. Wat staat er? Hoeveel zuilen? Vijf. Niets wat er staat, staat er zomaar. Want wat valt u op als u hier leest dat dat vijf zuilen gaan? Vijf betekent genade. Welke letter in het Hebreeuws? Hey. En dat is een onwaarschijnlijke letter. Waarom? Wat is de tetragram? Joed, hee, vouw, hee. Het is zowel mannelijk als vrouwelijk. Hoe kan dat dan? Is God mannelijk of is God vrouwelijk? Hij is mannelijk en vrouwelijk. Laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis en hij schiep hen man en vrouw. En dit is niet de eerste keer dat dat daar staat. Wij zien dat anders. Waarom zien wij dat anders? Die vijf, want als ik dan terug ga, ga ik weer naar vijf. Hij spreekt met die Samaritaanse vrouw en dan heeft hij het over vijf mannen. Vijf mannen. En degene die nu, u, is uw man niet, gaat ook weer over vijf. En daarna gaan we naar de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. En hoeveel mensen zaten daar? Vijfduizend. Wat moet dat daar dan? Vijf, vijf, vijf. Dat evangelie van Johannes is veel meer. Gebaseerd op een andere dimensie. Vijf. De vijf boeken van Mozes. Cijfer vier doelt op de. Op de. En vier plus één is. Vijf. En één is. EGAD En één refereert naar. De ene. Vier plus één is vijf. Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. En het punt is, die mensen die daar liggen, dat zijn wij. En wij geloven in de? In de waarheid. En al die mensen die daar liggen, die geloofden in? De waarheid. Maar hoe kan dat dan, dat als zij in de waarheid geloven dat ze zwak, ziek en misselijk zijn. Om de eenvoudige reden dat de waarheid op zich leidt tot niets. Waarom opent Yoganan dit stuk ja, en dan zegt hij weer, daarna was er een feest der Joden. Waarom zegt hij dat? Zij vierde, wat vierde zij? Shabbat. Dit zijn mijn vastgestelde tijden. Nummer 1. En wat is Shabbat? Waarom gebeuren die wonderen die tekenen op Shabbat? Hij is Heer van de Shabbat. Op Shabbat rusten wij van al het werk, oftewel, dat heeft te maken met aardse, met wereldse dingen... ...met de vijf zintuigen. Dat is wat het mee te maken heeft. En God spreekt dat op die dag daar niets mee te maken heeft. Die dag is een hemelsperspectief. En juist, die dag, die is namelijk goed... Die is heel en alles verlangt naar die dag. Want nogmaals, die zwakken, die zieken en die misselijken die daar liggen, dat zijn wij. En dat hele volk van Israël. Daarom wordt er gezegd, het is de feest der Joden. En het is niet negatief, het is niet neerbuigend of wat dan ook. Het is alleen niet zijn feest. Want zijn feest is, is heel, is compleet, is volmaakt. En daarom komt Yeshua, Messias, want wie is hij? Hij is heel. Hij zegt, hij is genade en niet alleen waarheid. Want waarheid alleen leidt tot niets. Is waarheid dan belangrijk? Het is van een absoluut belang. Die waarheid is van een absoluut belang. Want zonder die waarheid komen we namelijk niet heel. Worden we nooit goed. En dat is waar het over gaat. Het gaat over goed. Wat is er nou belangrijker? Waarheid of goed? Welk is belangrijker? Goed. Goed is belangrijker. Waarom beginnen we dan met de waarheid? Om bij goed uit te komen. Om bij goed uit te komen. Welke is dan belangrijker? Goed of de waarheid? Goed is het belangrijkste. Want hij die goed is, heeft alles gemaakt. Alleen met terugwerkende kracht komen wij tot goed. Maar wij in deze wereld met die vijf zintuigen redeneren met terugwerkende kracht. Daarom is eerst de Torah de waarheid gekomen. En daarna is de genade, oftewel die twee in één, de genade en de waarheid, zijn goed. En dat is waar het over gaat. Waarheid zonder genade, zonder goed, leidt tot niets feitelijk kun je wel stellen, leidt tot ellende. Leidt tot religie. Leidt tot verheffing van. Leidt tot dogma's. Waarom? Met de afwezigheid van de genade krijgen we extremiteiten en die gaan nergens heen. Het ontbreekt Namelijk wat deze man zegt. Alles ligt om de waarheid en dicht tegen de waarheid aan. Want dat water dat vertegenwoordigt de waarheid. Daarom wordt Torah altijd vergeleken met... Maar water beneden is altijd verontreinigd. En daarom staat er dat er een engel naar beneden kwam... ...raakte dat water aan... En dan werd het levend water. En dan daarin stond er, werden ze heel, oftewel gezond. Maar als dat dan zo is... Dan hoppa, met z'n allen dat water in. Ha. Nee? Het interessante is ook dat hier staat... Dat degene die dan iemand had... Die dan de eerste en plons, die had de hoofdprijs. Klopt toch? Er is dus geen algemeen pardon. Maar hoe worden wij dan compleet gemaakt? Waarheid heeft te maken met een aspect van ons wat briljant is, maar wat ook verlammend is. Namelijk, want zij zag. Dat de boom aantrekkelijk was, de vrucht, om daardoor... En je hoort de man redeneren. En wij doen niet anders dan... En denken... Dit en dat. Maar waarheid is alleen maar daar. Omdat het leidt tot een verandering. Tot een wedergeboorte. Tot leven. Elke andere doelstelling met waarheid gaat helemaal nergens heen. En die waarheid is alleen gebracht met die reden. Geen ander. Opdat het uiteindelijk leidt tot het goede, welgevallige. En bij ons staat er een ding in de weg en onze lieve vriend Shaul zegt dat. Wordt dan vernieuwd in u? Want wij zitten namelijk met die vijf problemen, in die vijf zuilengang. Wat zijn die vijf problemen? Het zijn de vijf zintuigen die ons binden aan deze wereld. Omdat wij alles bekijken vanuit dat aspect. Dus zo gauw wij spreken over het, zoals wij dat zeggen, bovennatuurlijke, dan begint het... Daarom zijn wij gek op wonderen en tekenen. Ze gauw er in de wereld ergens in een movement wonderen en tekenen. Nee, laat wel erop. En Yeshua zegt, men zegt, hier is het, daar is het. Ga er niet heen, ga er niet achteraan. En is er iets nieuws onder de zon? Wel, nee. Yeshua liep met scharen van mensen om zich heen. En wat vroegen ze aan hem? Doe nog, doe nog een keer zo'n truc. En wat hebben al die trucs gebracht aan die mensen? Wat zei hij over Capernicum? Wat zei hij? Jullie hebben meer gezien dan? En wat is er over? Wie is er in Israël geweest daar? En wat is daar van over? Het is zwart. En <lacht> wij tot niks. Die hele wereld kijkt met rijkhalzend verlangen naar wat. En wat zijn dan de zonen gods? Zij die? Heel, heel. heel zijn. En dat is wie Joshua is. Joshua is, vertegenwoordigt dat stuk. Die man die zegt, ik lig hier al, ik weet niet hoe lang, maar vlakbij ik ben vlakbij die waarheid. Ik zie die waarheid. In diverse malen zie ik het bewegen en de wonderen. Maar er is niemand! En Jezua zegt tegen hem: Wilt gij dan heel zijn? En dan zegt hij: Sta op, neem uw bed en wandel. Instantelijk was hij heel. Hoe kan dat dan? Omdat hij de wil. De man heeft er nooit bij nagedacht: Hoe bedoelt u, ik kan toch niet of wat dan ook? Hij kreeg het bevel. En dat is zo prachtig. Dat is die, weet je nog, die Romeinse centurion. Die begreep, heb je ook wel eens een leger meegemaakt, dat de commandant er staat en zegt, ten strijde. Momentje commandant, dan gaan we eens even met elkaar over hebben. En die wil, die niet door die brain en door de zintuigen wordt vertroebeld, is waar het over gaat. Oftewel, hoe zou je dat woord anders kunnen omschrijven? Eenvoudig geloof. Eenvoudig geloof. Is er ook een moeilijk geloof? Je kunt het moeilijk maken. Geloof is geloof. Er is maar één aanduiding geloof. Elk ander geloof het is net als met liefde. Ja, maar er zijn zoveel soorten van liefde. Liefde is... Liefde. Daarom is het. Liefde. liefde. Ja, maar je hebt Eros liefde. Dat is geen liefde. Je hebt broederlijke liefde. Naaste liefde. Naast liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Dan heb je ook voorwaardelijke liefde. Liefde is namelijk liefde omdat het altijd onvoorwaardelijk is. Er is geen voorwaarde aan verbonden. Want het doet altijd het het goede. Want het is goed. En dat is waar het over gaat. Dat wij goed zijn. Dat betekent heel. Dat is vernieuwd in denken. En dat is wandelen in geloof. En dat is een andere dimensie. Maar wij liggen bij de pool van Bethesda. Wat betekent Bethesda? Huis van Genade. Aangeland bij het huis van genade. Verlangend naar de volheid van waarheid. Zijn we daar, maar we zijn niet heel. En Yeshua, Messiach, is heel. Genade en waarheid. En van daaruit doet men automatisch het goede. Er is niks anders. Dat is ook wat Shaul beschrijft... Het gevecht tussen ja, Torah en niet-Torah en ik ben vrij van dit en ik ben... Nou ja, zolang we daarover praten is één ding duidelijk. We zijn alles behalve... Hoe harder we roepen dat we vrij zijn... Hoe groter de vraagteken is omtrent dat wat er geroepen wordt. Of niet? Vrij. De hoogte, de diepte, de wijte, de veelkleurigheid van wat hier staat is zo onwaarschijnlijk. Maar als wij het bekijken met alleen maar het natuurlijke aspect vanuit waarheid, dan is het exact zoals wij zijn, zoals ook Jezaja spreekt, tot degene die de waarheid hebben ontvangen, het volk van Israël, dan wordt er gezegd, zij zijn ziende en horende. Doof. Het verandert niet. Dat is wat religie doet. En omdat dat ontbrekende stuk dan werkt, komt er frustratie en er komt er altijd afleiding. Want dan gaat het namelijk niet meer over het doel, maar dan gaat het over de waarheid. Oftewel, dan verheft men zich tot de waarheid. O mijn God. Dit is wat we zien en we leven in deze tijd. ...als geen andere tijd wereldwijd. En we spreken erover. En we worden gebombardeerd, letterlijk en figuurlijk, vanuit media hiermee. En we roepen en we zeggen, de vijand is islam. En toen ik in mijn jonge jaren rondwandelde, was de vijand communisme. Maar mooi hè, het waren allemaal religies... En elke keer, al die religies, die hebben één ding in het vaandel. Wij bevrijden de wereld van. O mijn God. Ook het christendom. Is er iets nieuws onder de zon? En dan kunnen we roepen natuurlijk, ja, nu is alles gefocust op islam. Maar de focus dient te zijn op, hij die mij heel maakt. En hij die ook tegen ieder van ons, inclusief ondergetekende, zegt, sta op, neem uw bed. Ja, hoe bedoelt u uw bed? Waar staat dat bed voor? Omdat waarheid op zich verlammend werkt en je ingebed bent. Maar je kunt verder nergens heen. Maar wij zijn geroepen om, gij geheel wordt vernieuwd in u. En dat is waar wij naar dienen te jagen. We dienen ons niet af te laten leiden door wat in deze wereld gebeurt. Want niets, niets, niets kan ons scheiden van de liefde van de Vader. Niets, niets, niets. I don't care of het 500 jihadisten zijn. Tienduizend communisten zijn. Niets kan mij scheiden. Omdat waarheid alleen zonder die genade niet leidt tot die volheid. Tot die vrijheid. Tot leven. Jagend daarna. En Paulus zegt, ik zeg niet dat ik het gegrepen heb. Maar met alles wat ik in me heb, jaag ik daarnaar is ook ons spoor en onze aansporing om daarnaar te jagen. Want alleen wetenschap, wat? wat is wetenschap? Kennis. Hoe omschrijf je wetenschap? Religie. Wetenschap is religie, is een dogmatisch geworden. Ga niet iets vertellen nu aan de wetenschap wat buiten hun pulletje valt, want dan word je gestedigd. En dat is toch interessant? Want als we terug gaan kijken naar rond de middeleeuwen... ...mensen zich afvroegen en vragen stelden, werden ze... ...en de wetenschap, mensen als Galileo en mensen als Copernicus en noem maar op... ...waren de bevrijders van dat juk... Maar dat juk heeft zich weer ingekapseld en het is geworden tot een dogma op zich. Namelijk een zienswijze, oftewel zo is het. En daarmee houdt het verhaal op. Wij zien niet eens dat wetenschap op zich de laatste tig jaar tot weinig of niets geleid heeft. En weet je waarom? En helemaal niet tot innovaties. En weet je waarom? Omdat het namelijk ingekaderd ligt en alles wat het nodig heeft om uiteindelijk door te gaan in die tocht, in die zoektocht, wordt afgekapt. Er is er niks nieuws onder die zon. Maar wij, wij die liggen bij de pool van Bethesda, zijn allemaal geroepen om heel te worden. Compleet te worden. En van begin af aan. Is dat wat er staat. Dat is ook zo powerful aan dit evangelie. In de beginnen was het woord. En dat woord woord. Is in het Hebreeuws Of prachtig. Ik weet niet wie van jullie heeft Armeese vertaling. Is de moeite waard. Omdat dat woord wat daar dan staat. Niet zomaar met logos vertaald kan worden. Het kan namelijk ook substantie zijn. Feitelijk wijst het naar die genade, naar Shekinah glorie. Want het woord op zich doet niks. Het is voor ons van belang dat wij bidden, jagen, vragen. Elkander aansporen naar die heelheid. Naar die volheid. Want het is niet alleen u en ik die daar zo despert naar verlangen. Maar het is een hele universum. Wacht op het openbaar worden van de zonen gods. De zonen gods. Kun jij dan naar huis? Kun jij naar huis? Kun jij naar huis? Want die zoon is namelijk mannelijk en vrouwelijk. Die wereld wacht. Ik wacht. Maar gedreven door zijn geest. Vernieuwd in ons denken. Op een andere manier. Het goede doen. Zet iets in beweging. Waar het water van de poel van Bethesda niets bij is. Dat is toch jouw verlangen? Om heel te zijn? Halleluja. Halleluja. Alles wat in dat stukje staat wijst op heelwording, wijst op compleetwording, wijst op de zaken die van boven zijn, oftewel die zijn niet beïnvloedbaar meer door de vijf zintuigen. Wil dat dan zeggen dat die niet meer meespelen? Natuurlijk spelen die mee. Shaul zegt dat. Ik ben wel in deze wereld. Maar ik ben niet van deze wereld. En dat is waar het over gaat. Van verlangen met z'n allen. Halsrijkend verlangen. Ik verlang daarna. Alles in me jaagt daarna. Met vallen en met opstaan. Gedreven door die waarheid. Maar we kunnen het doel niet uit het oog verliezen. En als we het doel uit het oog verliezen, dan gaan we inderdaad praten over zonde. Oh ja, maar jij, jij, ik heb het gezien, jij hebt dat snoepje gepikt. Mag dat dan? Daar heb ik het helemaal niet over. Maar als je zo afgeleid bent en in dit soort zaken wordt getrokken, dan komen we zoals alles achter ons in dogma. En dogma leidt tot religie. Het is niks. Ik kan me niet schelen waar het over gaat. Vrije markteconomie is een religie. Alles wat met deze wereld te maken heeft. Daarom die wonderen gebeurden op de Shabbat. Amen. Shabbat shalom.